What it used to be There is so much hatred War and poverty Oh, yeah, yeah Wake up all the teachers Time to teach a new way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 De voormalige bejaardenverzorgster werd in 1987 veroordeeld tot zes jaar... voor het wurgen van een 89-jarige vrouw. Ze bekende toen, maar volgens het hof is die bekentenis niet betrouwbaar. Ze zou onder zware druk hebben gestaan. In post, Ina Post zat haar gevangenisstraf uit. De afgelopen jaren streepte ze naar eerherstel. Het ziet er niet naar uit dat de koningin vandaag nog een formateur benoemt. Waarschijnlijk praat informateur opstelte pas vanavond... met de fractievoorzitters van VVD, CDA en PVV over zijn eindverslag... Het heeft er onder meer mee te maken dat PVV-leider Wilders vandaag weer in Amsterdam is, in verband met zijn proces. Opstelte brengt vermoedelijk morgen verslag uit aan koningin Beatrix. En het ligt voor de hand dat zij die dag ook VVD-leider Rutte aanwijst als formateur. Rutte wordt ook premier. Het staat ook wel vast dat CDA-fractievoorzitter Verhagen vicepremier wordt en minister van Economische Zaken. En dat minister De Jager op financiën blijft. Andere veelgenoemde namen zijn onder andere minister Donner en oud-informateur Roosentaal. In Duitsland zijn duikers bezig met een zoektocht naar het vermiste jongetje Mirko. Ze vormen een keten onder water, zodat ze ieder stukje van het riviertje de Niers kunnen doorzoeken. Het jongetje van Tien verdween ruim een maand geleden bij Greefraad net over de grens bij Venlo. De zoektocht op land naar Mirko is voorlopig gestaakt. En als, ook niet, en als hij ook niet in het water wordt gevonden, zet de politie de zaak op een laag pitje. Jagers schieten elk jaar zeker 10.000 verwilderde huiskatten dood, blijkt uit cijfers van de Landelijke Jagersvereniging. Provincies geven opdracht voor het doden van de katten. Vooral in vakantieperiodes worden veel huiskatten in de natuur achtergelaten waar ze verwilderen. In natuurgebieden zoals op de waddeneilanden kunnen de dieren veel schade aanrichten. De Partij voor de Dieren noemt het doden van de katten excessief en primitief. Het weer bewolkt en vooral in het westen af en toe regen. In het oosten blijft het droog. Het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.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 We gaan een nummer draaien van de Dutch Wing College Band. En de Dutch Wing College Band is met een enorme comeback bezig. En ze hebben wat nieuwe mensen aangetrokken. Waaronder een 24-jarige jongen die, die trompetist is. Dus erg leuk allemaal. En de Dutch Wing College Band bestaat dit jaar 65 jaar. In mei hebben ze een feestje gevierd in de Anton Philipszaal in Den Haag. Was allemaal heel gezellig en heel leuk. En uh, nou goed, aan het volgende nummer, Jump in at Session, hoor je precies uh, waarom die muziek uh, zo leuk is.